Leven de republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen in keuken. Greed is good. De eerste podcast. USA, ja, USA, USA. Built a wall, built a wall, built a wall. Goedemiddag dames en heren. We hebben hier een aflevering van de Batavieren podcast geheel in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Uh, wij hebben een gast, Victor van der Sterre, en dat is een publicist en schrijver van artikelen, essays, commentaren en analyses... ...doorgaans vanuit een libertarisch en westerstraditionalistisch perspectief. Het zou opiniemaker genoemd kunnen worden, ware het niet dat hij een lichte walging voelt bij het horen van die term. Tevens voorzien van een vrij encyclopedische kennis in zaken de Amerikaanse geschiedenis... ...waar we het aan het eind van deze podcast even over zullen hebben, namelijk over de Amerikaanse burgeroorlog... Um, hij zag de overwinning van Trump aankomen en vindt dat een goede zaak. Uh, Victor, wat is je eerste reactie? Mijn eerste reactie uh, op het feit dat Trump heeft gewonnen is uh, behoorlijke blijdschap en opluchting. Uh, Trump is in de media in Nederland uh, en in veel Westerse landen uh, weggezet als een soort gek. In werkelijkheid is hij de kandidaat van de vrede mm -hmm. en is uh, Clinton een neoconservatieve oorlogshitser. Die behoorlijk liep aan te sturen op een militair conflict in Syrië eh, tegen de regering van Assad. Die wordt gesteund door Rusland. En dus met een proxyoorlog tegen Rusland. Um, ik weet niet hoe anderen daarin staan, maar ik zie de derde wereldoorlog tussen twee nucleaire grootmachten niet zo zitten. Het feit dat uh, Trump het goed kan vinden met uh, de Russen, althans op diplomatiek gebied, dat hij daar de relatie mee wil normaliseren, is juist heel erg hoopvol en neemt heel veel spanning uit de lucht. Ik hoop dat dat uh, tot een uh, vruchtbare samenwerking kan leiden. Ja. ja, Trump heeft inderdaad een duidelijke isolationistische inslag wat dat betreft. Uh, je merkt in alles dat hij gewoon niet zo heel veel te maken wil met het buitenland. Uh, hij wil een grote muur bij Mexico, Mexico bouwen. Hoewel ik dacht dat hij er al stond, maar goed. Uh, en waar hij heel erg duidelijk op wijst is dat wij als NAVO-landen... eindelijk ook eens een keer een bijdrage moeten gaan doen aan de NAVO... Ja, want ja, op dit moment is Amerika de enige die, uh, ja, die de kaart trekt, feitelijk. Precies. En uh, uiteindelijk ja, zou het me niks verbazen als er onder Trump uh, meer vrede zou zijn dan onder Clinton Absoluut, dat, uh, dat is ook precies waar, uh, waar de kern van de zaak uh, ligt als je de overwinning van Trump bekijkt vanuit een Europees of een internationaal perspectief. Ik zou wel willen zeggen, uh, Trump is niet zozeer een isolationist, hij is meer een non-interventionist. Hij wil zich niet zo erg uh, bemoeien met het buitenland, maar hij sluit er de ogen ook niet voor. Hij wil hmm. deals maken die goed zijn voor Amerika, niet goed zijn voor internationale uh, bedrijven en consortia. Hij wil de Amerikaanse burger uh, dienen en beschermen, zoals een gekozen staatshoofd dat hoort te doen. Uh, wat betreft die muur, uh, er staat al hekwerk en wat, uh, wat delen van een muur die stukje bij beetje zijn gebouwd op verschillende plaatsen langs uh, de uh, grens... Maar er zitten natuurlijk enorme gaten in. Het plan van Trump is eigenlijk uh, voor beide slogans om die uh, delen aan één te sluiten... en dus een uh, goed verdedigbare grens neer te zetten, een goed controleerbare grens... met wel een mooie deur erin, zoals hij zegt. Het moet mogelijk zijn om legaal binnen te komen... en waarschijnlijk zal dat onder uh, Trump ook makkelijker worden dan het voorheen onder Obama is geweest. Dus meer gereguleerde legale immigratie, maar minder illegale immigratie... Nou, dat is niet eens onredelijk en verre van uh, fascistisch, zoals dat wordt beschreven door um, hysterische democraten. Um, ja, op zich is Trump een uh, heel redelijke kandidaat. En voorbij het, uh, het sloganisme van zijn campagne, als je zijn beleid bekijkt, dan is het uh, bijzonder hoopvol voor Amerika en voor de wereld. Ja, dat is een heel ander geluid dan we hier in Nederland uh, al maanden hebben gehoord. Ik weet niet hoe jullie de afgelopen twee dagen hebben ervaren... ...als het gaat over radio, televisie, internet? Niet. Um, Gewoon <laughs> heel simpel niet. Ik heb de media eigenlijk buiten de deur gezet... ...en alleen maar via het, via het internet, wat dan de alternatieve media wordt genoemd... ...gekeken naar wat hierover geschreven en gedacht werd. En de opinies van onafhankelijke denkers zaten eigenlijk zonder uitzondering veel dichter bij de realiteit dan uh, de gevestigde media die er falikant uh, naast zaten. Ja, wat ja. ik uh, altijd zo super grappig vind is dat uh, de media totaal niet zag aankomen dat Trump zou gaan winnen. Uh, ik geloof, ik heb toevallig vanochtend nog even de aflevering van De Wereld Door gezien van gisteren. Nou ja, nee. dat doe ik niet vrijwillig. Hè. Alles, alles voor die podcast, zal ik maar zeggen. Um, maar dat, daar zaten een stel linkse mensen en die zaten allemaal... Ja, ja, ja, we hebben ons toch wel weer uh, verkeken over hoe populair Trump is. Ja, en dat hebben we in Nederland eigenlijk vijftien jaar geleden ook gehad met Fortuyn En ja, er is eigenlijk nog steeds niks veranderd. Nee, er is nog steeds niks veranderd. Want ze nemen mensen gewoon nog steeds niet serieus ja, in de bij, zorgen die mensen hebben. Nou ja, bij ons uh, Oekraïne referendum maar zeker ook bij Brexit... zag je een beetje dezelfde ja, stuiptrekking van... Uh, ja, van, hoe wil je het noemen, het establishment uh, van progressief... Uh, en wat mezelf verbaasde, ik ging eigenlijk uh, naar bed met de gedachte van... ...nou ja, Hillary zal wel winnen, want dat leek in alle polls en uh, uh, ja, in alle media... ...werd zelfs ik er nog door beïnvloed dat ik dacht van... ...nou ja, ik ben wel ja, eigenlijk vooral anti-Hillary, maar enigszins pro-Trump. Um, en uh, ja, zelfs ik verbaasde me dat, dat, dat Trump gewoon gewonnen had. En dat ik dacht van, ja, die, die, die cognitieve dissonantie is natuurlijk bij de mensen... ...die dan super pro-Hillary zijn... Uh, en, en echt alleen maar mainstream media volgen, dat natuurlijk nog veel groter. Ja, ik heb uh, op Facebook met iemand een weddenschap afgesloten. Die, uh, die heeft gisteren ongeveer mentale zelfmoord moeten plegen. Uh, ik beweer namelijk dat, dat ik de kans helemaal niet zo klein achter dat Trump zou gaan winnen. Toen was het, nee, nee, ik weet zeker dat Hillary het gaat worden. Nou, toen heb ik een weddenschap afgesloten. Uh, degene die verliest moet strafregels schrijven. En zeggen dat uh, Trump of Hillary de beste president ooit zal gaan worden. <lacht> nou, en uh, gisteren was het zover. <lacht> We zagen dat Trump gewoon de winnaar was. Wat me gewoon totaal niks verbaasde. En uh, nou ja, toen heeft uh, die Facebookvriend uh, uh, het toch wel een beetje zwaar gehad, volgens mij. <lacht> heeft ze het, heeft het gedaan? Is, uh, de... Ze heeft het gedaan. Dus wow. daarvoor, absoluut. Ja. En niet later en, uh, ontkend of verwijderd? Of... Nee, nee, nee. Ik heb, het ook, okay. ik heb ook screenshots van gemaakt voor watergebruik gebruik eventueel. <lacht> Maar um, ja, die cognitieve dissonantie, hè. als je maar lang genoeg alle andere geluiden uitslaat, uitsluit binnen de media mm -hmm. of, bij, of gewoon puur voor jezelf. En dan opeens helemaal gek worden als blijkt dat het, de wereld toch niet zo helemaal in elkaar zit als je het dacht van tevoren. Ja, of als je hoopt. Vanuit, ja, dat is vanuit historisch perspectief heel goed te verklaren natuurlijk. Um, het feit is dat mensen, een, dat we een ontwikkeling hebben in Amerika en in de westerse wereld van mensen die steeds meer uh, neigen naar uh, confirmation bias. Naar het bevestigen van de eigen ideeën, het opzoeken van de geluidjes die zij, uh, die zij zelf wel uh, prettig vinden. En dat geluid steeds opnieuw afspelen, steeds dezelfde uh, riedeltjes. En nooit meer luisteren naar kritiek en dat ook willen afsluiten. En dan krijg je wat wij nu uh, noemen een samenleving van de precious snowflakes... De, de social justice warriors die overal uh, microagressie en, en uh, racisme inzien... en overal een trigger warning bij willen hebben... en die een safe space eisen waarin zij niet gekwetst kunnen worden. <laughs> ik, ik ken jullie dat, dat ja, de ja, filmpjes ja. van uh, Dominé Gremdaad? Dan heeft hij het over de beledigden, de gekwetsten. Nou ja, dat zijn uh, de mensen die eigenlijk uh, heel erg voor Hillary waren... Ja. De mensen die vonden dat het toch allemaal wel te ruw wordt met al die nare uitspraken van die gemene Trump. En daarom hebben ze zich er volledig voor afgesloten. Uh, je ziet ook Hillary die zegt, ja maar die supporters van Trump, dat is a, a, a basket of deplorables. Ja, dat is zeker wel de helft van het land weg, hè? Uh, ja. Die helft die bleek toch nog eventjes wat uh, groter te zijn dan ze hadden gedacht. En ze hebben zich er gewoon volledig voor afgesloten. Ze hebben in de media niks van die mensen laten horen. Ze wilden ze niet interviewen. Als iemand zo'n mening uh, naar voren bracht, heb ik meerdere uh, malen vernomen dat gewoon het, uh, de connectie werd afgesloten. Het interview plots beëindigd en dan wow. naar het volgende Ja, nou, Dat is radicaal, dat is gewoon ja. gek. Ja, ja, maar ik denk dat het, dat, dat, dat het de stem van, van hè, misschien de alt-right of misschien überhaupt de Trump-supporters in het algemeen uh, juist versterkt heeft. Uh, juist omdat er een hoop uh, Soros-poet achter zat en uh, uh, ja, een hele hoop beïnvloeding van de media. Dat, het, ja, dat, dat ze eigenlijk hun eigen graf graven. Als de media. Uh openlijk en eerlijk uh, nieuws had gegeven... Nou, dat is op zich niet genoeg... maar als je die hele cultuurontwikkeling... die deels te danken is aan het beleid... en de manier uh, de beleid van en de manier waarop... Um, Obama uh, zijn presidentschap heeft uitgevoerd... Um, als dat uh, niet was geweest... als je die social justice warriors niet had gehad... als je die Black Lives Matter... die zo radicaal um, winkels gaan slopen... en de straat op gaan en uh, geweld plegen allemaal zeggende dat zij het slachtoffer zijn. Als je die bewegingen niet had gehad, dan was Trump geen president geworden. Dan was hij niet eens een serieuze kandidaat geweest. Want hij kon omhoog komen op het feit dat talloze mensen, geen gekke mensen, geen deplorables, maar gewoon normale mensen uh, hun land aan de knoppen zien gaan. En denken, ja. dit is te gortig, dit moet anders. En dan kiezen ze uh, uh, Trump. Ook al vinden ze hem misschien ook wel een beetje te radicaal... Hij is de enige die er tegen optreedt. Hij is de enige die er wat over zegt. Dan stemmen ja. ze op hem. Ja, ja precies. Uh, nou ja, Victor, jij kent zelf ook Milo Janapolis wel. Uh, ja. De grootste helnicht, uh, die fan is van, uh, van Trump. G geweldige combinatie. Um, maar die zegt ook inderdaad in zijn speeches... van ja, deze hele alt-right beweging... Die, is maar, die bestaat maar om één reden. Gewoon om ons af te zetten tegen dat belachelijke politiek correcte denken... Wat, post heeft gevat in Amerika. Hè? Dat je gewoon op universiteiten, de plek die gewoon primair bedoeld zijn voor waarheidsvinding, voor openlijke discussie, voor vooruitgaan, dat het gewoon plekken zijn geworden waar mensen niet gekwetst mogen worden. En waar gewoon letterlijk hotlines bestaan, waar je naartoe kan bellen als je gekwetst wordt door meningen die je, die jou kwetsen. Nou ja, echt. Het is net alsof je in een slechte film zit af en toe. Uh. Ja, maar in, ook in dat kader mag je, uh, als je het bekijkt, niet als één verkiezing, maar als onderdeel van een historische ontwikkeling... mag je heel erg blij zijn dat Trump is gekozen. Um, als je kijkt waar al dat gedoe met die uh, safe spaces en trigger warnings vandaan komt... dan moet je terug naar um, de vorige eeuw... en dan zie je dat er uh, de school van Frankfurt was... in wat zichzelf verkocht als filosofie en sociologie... maar eigenlijk gewoon uh, marxistisch geleuter was... Uh, er waren daar een aantal uh, denkers die waren ervan waren er overtuigd dat wat hun uh, missie was, um, was de instituten in het westen van binnenuit uithollen. Uh, de mars door de instituties. De marxistische denkers moesten uh, de scholen en de universiteiten en andere organisaties overnemen van binnenuit. En dan zou het westen van binnenuit verzwakt zijn en dan zou de Sovjet-Unie uh, het einde van de geschiedenis zijn. Nou, die ironie is dat de Sovjet-Unie is ingestort, maar dat die mars door de instituties wel gelukt is. En daardoor heb je echt enorm veel linkse academici die daar daadwerkelijk in eerste instantie terecht zijn gekomen als onderdeel van een moedwillige campagne. En dat is gewoon gaan groeien. Dat, uh, die academische klimaten bleken perfect te zijn voor uh, linkse denkers die, zijn, die hun positie willen versterken. En die gedachten hebben consequenties ideeën zijn niet zonder gevolgen. Er wordt een hele generatie um, universitaire studenten opgeleid en die indoctrinatie wordt steeds erger, want zij eindigen zelf weer in uh, dergelijke functies, want in de vrije markt redden ze het niet met dat soort nonsens. dus dan komen ze ook in, komen ze weer in de academische wereld terecht. Worden er nog meer van die leraren en professoren. Van die linkse gekken. En die beginnen um, de volgende generatie te indoctrineren. En wat krijg je dan uiteindelijk? Een generatie die denkt dat er 67 geslachten zijn. Of iets dergelijks. Nou, dan ben je gewoon gek. Dan ben je niet... Uh, dan, ja, wat ze zeggen. Uh, dit soort gedachten. Dat is geen, uh, geen genderidentiteit. Uh, dat is een geestesziekte En dat is het ook. En dergelijke uh, ontwikkelingen dat creëert een uh, reactie. Mensen die zeggen, nou, doe nou eens even normaal. Die reageren daarop. En dan mogen we heel blij zijn, dat is het punt dat ik wil maken, dat Trump gekozen is. En dat via een democratische weg uh, die verandering tot stand komt. Want om even heel iemand anders te citeren, John F. Kennedy, die zei, als jij vreedzame revolutie onmogelijk maakt, dan maak jij gewelddadige revolutie onafwendbaar. En... Als Trump niet gekozen was, als deze ontwikkeling zich door had gezet... dan was Amerika waarschijnlijk cultureel gezien langzaam gek geworden. De rest van het Westen ook. En dan had je uiteindelijk een nieuwe burgeroorlog gekregen. En juist doordat er een methode is, een democratische verkiezing... om iemand te kiezen die de zaken weer een beetje normaal weet te krijgen... Uh, wendt je dat soort excessen af. Dus ze mogen ontzettend blij zijn dat ze een Trump hebben... En wij mogen in Europa hopen dat wij ook zo iemand uh, hier krijgen. Meerdere iemanden in meerdere landen. Want anders dan uh, kan het in Europa, uh, kan dit circus nog wel eens een gewelddadige einde krijgen. Ja. ja, het is eigenlijk ja, het is, uh... Uh, dat, uh, ja, dat de marxisten die het eerst niet is gelukt economisch. Want op dat gebied hebben ze, uh, ja, is hun ongelijk heel veel keren uh, bewezen. Of elke keer dat ze het geprobeerd mm -hmm. hebben. Uh, dus zijn ze het nu gaan proberen via de cultuur en de... Uh, ...wetenschap en niet ja. zozeer via uh, het economisch systeem. Want dat heeft iedereen gezien dat gefaald uh, uh, heeft. Uh, Victor, zie jij dat uh, diezelfde ontwikkeling in Europa net zo sterk als in Amerika... ...of valt het hier nog wel mee? Of is het hier erger? Het hier erger. Het uh, cultureel marxisme, zoals dat dan wordt genoemd... Mm -hmm. uh, ...is um, eigenlijk ontstaan aan de Europese universiteiten... ...daarna overgegaan naar Amerika... Het doet het dan nu de laatste jaren en ik noemde Obama al, onder het klimaat dat Obama schept uh, of heeft geschapen, uh, doet het dat enorm goed. Want Obama heeft enorm gepolariseerd. Die heeft voortdurend uh, de zwarte gemeenschap neergezet als uh, slachtoffers en eigenlijk als uh, niets anders dan dat. Wat natuurlijk eigenlijk volstrekt oneerlijk is tegen die zwarte gemeenschap. Um, maar daardoor ontstaat er dus een, uh, een tweedeling in de maatschappij worden er weer uh, divisies gemaakt tussen uh, professionele daders en professionele slachtoffers. En uh, er is van tevoren aan de hand van je huidskleur en je sociaal-economische achtergrond... bepaald bij welke groep je moet horen. Mm -hmm. En als je daar niet bij hoort, ben je sowieso een verrader. En dan krijg je dus in feite um, sociaal conflict. En Obama hoopte daar uh, munt uit te slaan... Om, om dergelijke onrust aan de linkerkant te kunnen gebruiken... om uh, de democratische doelen verder te... Uh, Verder uit te kunnen voeren. Um, dat is een, een zorgwekkende ontwikkeling. Maar in Europa is dat veel erger. In Europa gaat dat nog, uh, gaat dat nog veel verder. Wij hebben hier te maken met uh, veel linkse politiek. Eigenlijk zijn bijna alle partijen in Europa links. De VVD is ook nou ja, over het algemeen linkser dan de Republikeinse Partij in Amerika. Die zitten dichter in de buurt van de Democraten. Sterker ja. nog, uh, in de jaren negentig waren de democraten rechtsom, dan de VVD hier. Ja. En Obama is dat veranderd. Maar de VVD zit niet ver van die gedachten vandaan hoor. Die zijn ook allemaal Obama, Obama. Um, Victor, wie denk jij uh, dat in Europa uh, ja, de, de Trump kan zijn voor, uh, voor Europa of voor Nederland? Europa is gelukkig niet één land. Um, wij zijn gelukkig nog steeds... Uh, in, in juridische zin althans, onafhankelijke landen. Cultureel gezien zijn de meeste politieke partijen al uh, gericht op één Europese Unie... een Verenigde Staten van Europa. En Dat is wel het laatste dat een zinnig mens moet willen. Maar um, als je kijkt naar Europa, dan zie je dat in Oost-Europa al individuele landen... een goede kant op gaan. Um, dat betekent niet dat de ontwikkelingen daar altijd uh, perfect zijn. Maar je ziet in uh, Hongarije uh, mijn uh, voornaamgenoot uh, Victor Orbán... die uh, daar het land toch behoorlijk op orde weet te krijgen. Die wordt uh, verketterd in het Westen. Maar in werkelijkheid uh, doet hij wat nodig is om te zorgen dat zijn land uh, niet ten onder gaat... en niet wordt overspoeld door een uh, horde zogenaamde vluchtelingen... die is uitgenodigd door het Westen en die vervolgens uh, in Hongarije binnenkomt. Nou, hij hoeft dat niet in zijn land. Dus hij uh, zegt, wij bouwen een hek. Hey, dat klinkt bekend. En uh, jongens, ga maar door. Ga maar naar Duitsland. Ga daar maar zitten, als jullie dat zo graag willen. Kijken hoe Merkel het vindt. Want hun capaciteit om uh, vluchtelingen op te vangen was toch oneindig. Nou, daarheen jongens. En dat, uh, dat is een gezonde houding. Uh, Tsjechië doet hetzelfde al. Die gaan dezelfde kant op. Slowakije wil ook die kant op. Uh, Polen heeft uh, bij de laatste verkiezingen... Uh, ...linkse partijen volledig uit het parlement verbannen. Die hebben letterlijk geen zetels gekregen. Er zitten alleen maar rechtse partijen daar. En uh, dat gaat ook de goede kant op. Die beginnen eindelijk uh, de nonsensregels van de Europese Unie aan de kant te schuiven. Die zeggen, wij kunnen het zelf wel. Ja. Ik denk dat dat uh, veel meer gaat gebeuren in veel meer Europese landen. Ja. Het is niet ondenkbaar dat Marine Le Pen uh, de, de Franse presidentsverkiezingen gaat winnen. Bijvoorbeeld. Oké, okay, ja, dat zou mij wel iets te ver gaan. Maar ik, ik vind het inderdaad wel grappig dat vooral die Oost-Europese landen heel erg tegen dat migratiebeleid zijn van uh, de Europese Unie. Uh, ik geloof dat na de aanslag in Nice was het geloof ik, of na Parijs, toen zei de uh, premier van Slowakije: zei we hebben alles onder controle, we hebben alle 6.000 moslims van Slowakije hebben we in de gaten. Ja. <laughs> er is 6.000 moslims in heel Slowakije. dat is een gemiddelde straat bijna in amsterdam west uh, uh, het laat inderdaad wel duidelijk zien wat de verschillen zijn tussen West- en Oost-Europa. En uh, nou ja, Stadter kan er ook een beetje over meepraten over de familie in Tsjechië. <laughs> die, uh, die het ook niet zo op migranten hebben. Nou, nou, maar uh, het, het, het is ook andersom. Hè? Want de, de, de immigranten willen ook helemaal niet naar bijvoorbeeld Tsjechië. Die willen gewoon naar Nederland of naar Duitsland. Ja, daar zit het meeste geld. Ja. ja, dus, dus, ja en, en ze worden natuurlijk hier met open armen ontvangen. Dat scheelt ook. Um, maar ja, de, de, de migranten willen gewoon überhaupt niet daar naartoe. Dus dat, dat, dat het gevoel is geheel wederzijds. Ja, absoluut. Uh, maar goed, een, uh, dit is alweer wat meer een discussie over uh, Europa ja. aan het worden. Um, ik heb nog even een paar korte dingen om te delen als aftermath van de presidentsverkiezing in Amerika. Um, de eerste rellen zijn al gesignaleerd. Er zijn in verschillende steden in Amerika uh, anti-Trump supporters die zijn aan het rellen geslagen op straat. Vuurtjes uh, gesticht. Um, agenten zijn gewond geraakt. En in bepaalde gebieden was al graffiti gevonden waarbij stond: Kill uh, all local Trump supporters. Um, dus dat gaat goed. Uh, um, wat vreedzamere actie is geweest dat in uh, Amsterdam. Uh, verwarde uh, Snowflake Millennials. die hebben bloemen gelegd bij het Amerikaanse consulaat. Alsof er iemand is doodgegaan. Nou, de campagne van Hillary is heel erg doodgegaan. Ja. Ja, en heel zelf heeft waarschijnlijk ook niet zo lang meer te leven als ik af en toe zag hoe ze eruit zag. Nou, nu ze met pensioen kan, nu de campagne voorbij is, denk ik dat het heel goed is voor haar gezondheid. Het is ook beter voor ja. haar, beter voor iedereen. Er is toch nog minder medicijnen nodig waarschijnlijk om op de been te blijven. Nou, als ze misschien nog een uh, ziekteje kan faken om uh, gevangenisstraf te ontlopen. <laughs> ja, misschien wel, want uh, daar zijn we ook nog niet mee klaar natuurlijk. Uh, ja, wat uh, de gevolgen zijn van de vice Anthony winner uh, en zijn, uh, zijn misdaden. <laughs> um, nou, voor de, verder uh, zijn er een hele hoop celebrities geweest die hebben gedreigd om uh, te verhuizen naar Canada als uh, Trump zou winnen. Nou ja, ze worden nu vooral heel erg gestimuleerd om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. <laughs> ga dan, ga dan. Dus, uh, ik geloof dat de eerste caravanen richting de uh, Canadese grens al zijn uh, ontdekt. Um, Madonna, die heeft uh, iedereen die op Hillary zou stemmen, heeft ze beloofd om een uh, pijpbeurt te geven. Uh, nou, toen is de laatste uh, Hillary stemmer is naar de toe gegaan om uh, zijn prijs op te eisen. Maar helaas, toen had ze er opeens niet zoveel zin meer in. Goh. <laughs> uh, uh, Alexander Pechtold, die is zwaar aangeslagen door het feit dat uh, Amerika een heel democratisch land is. Uh, uh, Pechtold, uh, dus van heeft de democratische suggestie, geeft moeite met een democratisch verkozen president. Ja, ja, vreselijk. Ja. Want ja, wat hij liever doet is dat hij trouw zweert aan een monarch... zoals hij uh, drie jaar geleden deed met Willem-Alexander... waar hij uh, nog een keer uh, uh, in het parlement heeft gezworen... om uh, alle rechten van de koning te zullen handhaven. Dus uh, we weten precies uh, wat voor vlees we in de kuip hebben. En dan hebben we nog als laatste mafklapper Jesse Klaver. Uh, fractievoorzitter van GroenLinks. Niet veel meer bereikt in het leven dan een MAVO-diploma in de Kamerlidmaatschap. Heeft kritiek op Trump... ...die hij een mafklapper noemt. Uh, maar goed, Trump is wel president van het machtigste land en miljardair. Dus ik vraag me af wie er meer heeft bereikt in het leven. Ja, en uh, Victor, wat denk jij dat Trump in de komende tijd kan doen en gaat doen? Nou, dat ligt heel erg aan de opstelling van het congres, om te beginnen. Um, Trump uh, is niet een alleen -hier. De, de illusie die wij uh, vaak uh, voorgeschoteld krijgen dat alles aan de president ligt... Um, is uh, volledig incorrect. Uh, voor vrijwel alles heeft hij toestemming van het congres nodig. Nu heeft hij wel um, één voordeel. Het, uh, de, de overwinning was niet alleen van hem. Uh, de republikeinen hebben uh, een meerderheid in beide huizen van het Amerikaanse congres. Dus in principe uh, wetten die, hij, uh, die zij voorstellen... Uh, kunnen gewoon uh, ingevoerd worden. Dat geeft Trump uh, wat uh, speelruimte. Aan de andere kant, hij heeft ook vanuit zijn eigen partij... best wel wat kritiek gekregen. Mm -hmm. Dus no. hij kan niet zomaar alles doen. Dan moet no. ik mijn nuancering wel ook weer nuanceren... door te zeggen, het feit dat al die kritieken was... Um, dat was ook tijdens de campagne. Hij heeft nu wel bewezen dat hij kan winnen. En daar was iedereen bang voor... dat hij de partij ten gronde zou richten als hij verloor. Nou, hij heeft juist dik gewonnen... Uh, ze hebben overal gewonnen, dat, is toch, dat geeft hem heel wat credit. Ik denk dat de republikeinen in eerste instantie uh, nu behoorlijk achter hem zullen staan. Er zijn wel wat schreeuwers, maar dat zijn de schreeuwers aan de zijkant. De beste stuurlui die aan wal staan. En uh, degene die daadwerkelijk in het congres zitten, die zullen uh, hem in eerste instantie gewoon uh, de kans geven om zich te bewijzen. Dus als hij geen al te gekke dingen gaat doen, uh, wat ik hem eigenlijk niet zie doen, um, dan... Uh, dan denk ik dat hij heel veel uh, gedaan kan krijgen. Ja. Uh, wat hij als eerste wil doen, is uh, de, de legacy van Obama gaan uitwissen. Obama heeft heel veel gehandeld uh, via decreten, executive orders, uh, andere uh, manieren om zonder congressionele toestemming te handelen. En dan heeft hij ook heel veel uh, ruimte ingekregen. Er is ook heel weinig kritiek opgekomen, omdat uh, de media hem wel lief vonden. Dus dan is het: uh, wat heb je dan toch fantastisch gedaan, Obama? Terwijl als uh, zegt George W. Bush uh, dat aantal uh, executive orders had uitgegeven, dan uh, was hij verguisd. Ja, want uh, Victor, voordat uh, we daar verder over hebben, executive orders, dat is een, uh, uh, een van de machten die de Amerikaanse president heeft. Mm -hmm. um, ik ben even op gaan zoeken op het internet uh, wat nou precies de macht is van de Amerikaanse president. Want we weten al dat het Amerikaanse democratische stelsel is denk ik wel het beste ter wereld. En kunnen we als uh, Nederland nog een heel groot voorbeeld aannemen. Je hebt natuurlijk heel veel checks en balances in Amerika. Mm -hmm. he, dus inderdaad, een president heeft volgens mij veel minder macht dan veel mensen denken. Uh, mm -hmm. he, ze denken dat heel Amerika nu ongeveer af, af zal branden omdat mm -hmm. Trump als een soort dictator zal gaan heersen. Maar zo zit het uh, niet, gelukkig. Um, want we hebben hele slimme mensen gehad die de Amerikaanse grondwet hebben opgesteld. Ik heb even een paar dingen opgezocht wat nou precies de macht is van de president. Een president kan de volgende dingen doen. Um, wat mij betreft zijn allergrootste macht is dat hij commander-in-chief is van het grootste leger ter wereld. Um, anderhalf miljoen mensen geloof ik in actieve dienst in Amerika. Um, uh, het leger waar uh, geloof ik, het meeste geld van alle landen bij elkaar zo ongeveer wordt in Amerika uitgegeven. Um, en dat is wat mij betreft denk ik zijn grootste macht. Hij is gewoon letterlijk de legeraanvoerder en kan wat dat betreft oorlogen beginnen uh, en in ieder geval militaire acties uitvoeren. Verder, hij kan wetten goedkeuren en afkeuren, maar die wetten die moeten wel door het congres worden ingediend. Dat kan hij zelf niet doen. Hij kan verder hoge rechters aanwijzen, dus de chief justices, waarvan er nu al eentje aangewezen moet gaan worden. Dat hebben de Republikeinen niet laten doen door Obama. En eventueel in de toekomst als hoge rechters overlijden, dan mag de president die benoemen. Dan krijgen we die executive orders. En wat ik heb begrepen, maar misschien moet je hem even corrigeren, Victor... is dat dat eigenlijk een soort besluiten zijn die gelden als wetten... maar die tegelijkertijd wel weer overruled kunnen worden... door executive orders van een andere president of door het congres. Heb ik dat correct? Uh, ja, um, het is in principe zijn dat ook um, een soort decreten... die in eerste instantie uh, in het leven zijn geroepen... om te gebruiken in uh, omstandigheden die uh, snelle actie vereisen... Um, dus er zijn heel weinig gebruikthistorisch. Uh, Obama heeft die, nou ja, ik moet eerlijk zijn, in eerste instantie heeft George W. Bush uh, ze wat vaker gebruikt. En vervolgens heeft Obama er min of meer een hobby van gemaakt om op die manier te regeren. De imperial presidency van uh, uh, Obama, zo wordt dat ook wel genoemd. Want hij, doet het, hij deed het liefst alles zonder congressionele toestemming. Gewoon decreet tekenen en go, en dan maar hopen dat er in het congres... Uh, ...flink veel uh, onrust en debat was, zodat ze niet met een uh, formele wet zouden komen om het ongedaan te maken. Ja, ja, want ik heb begrepen inderdaad dat de president langzaam maar zeker toch meer macht naar zich toetrekt. Aan de andere kant, ja, het is wel het congres wat het blijkbaar gedoogd. Hè? Dus uh, de vraag is natuurlijk aan wie ligt dat? Nou, het Verder... congres was verdeeld. Eén uh, uh, huis was uh, beheerst door een uh, republikeinse meerderheid, ander door een democratische meerderheid. Dus ze konden niet tot een uh, zinnige consensus komen. Dat nadeel heeft Trump niet. Ja, en dat is misschien ook uh, een reden waarom de republikeinen uh, toch willen samenwerken met Trump. Ook al was daar een hele grote interne verdeeldheid. Ja, deze kans zullen ze niet vaker meer krijgen, denk ik, in de toekomst. Ja. Um, verder, om het nog even af te maken. Uh, de president is uiteraard het staatshoofd van Amerika. Hij is daarmee de hoogste diplomaat en kan mm -hmm. verdragen sluiten. Um, hij mag, als hij wil, mag je het congres bijeenroepen. Nou, dat is niet vaak gebeurd. Ik geloof dat het vooral in oorlogssituaties uh, gebeurd is. Um, en hij kan gratie geven aan gevangenen. En dat is misschien wel een macht waar ik het niet zo mee eens zou zijn. Ik vind namelijk niet dat een persoon uh, het gerechtelijk apparaat mag overrulen door iedereen maar uh, straffen uh, uh, straf kwijt te schelden. Maar dat kan hij doen en dat gebeurt vaak op de laatste dag van iemands uh, Amstermijn. Um, en hij heeft dan informele macht, en dat noemde Theodore Roosevelt de bully pulpit. Nou is dus het woord bully, betekende vroeger iets anders dan tegenwoordig. Maar daarmee wordt feitelijk bedoeld dat um, de president is iemand naar wie mensen luisteren. En die dus uh, uh, discussies aan de kaak kan stellen in de maatschappij. Kun jij daar wat meer over vertellen, Victor? Uh, ja, de president is een symbool voor, uh, voor zijn land en voor zijn tijd... En uh, misschien is zijn culturele invloed nog wel het, uh, het grootste van allemaal. Al die andere punten, dat gaat over formele macht, maar dat is eigenlijk heel erg technisch. Ik zou van alles dat je genoemd hebt, uh, in eerste instantie nog zeggen dat het aanwijzen van die hoge rechters uh, nog de meeste invloed zal hebben. Mm -hmm. Want ook al is uh, Trump van plan om de executive orders van Obama op zijn uh, eerste dag meteen allemaal te schrappen hetgeen een behoorlijke koerser zijn. Want dat is niet eerder gebeurd dat iemand zoiets doet. Dus dat zou op korte termijn een enorme duidelijke invloed hebben. Maar die hoge rechters, dat is belangrijk. Want er zijn negen hoogste rechters. En er waren vijf conservatieve en, vijf, of en vier meer uh, progressieve rechters. Nu is uh, de meest prominente conservatieve uh, rechter, uh, Justice Scalia, die is uh, overleden. En Obama wilde daar al een gematigde progressie voor uh, in de plaats aanwijzen. Dat is geblokkeerd uh, in de gok en een hoop dat uh, de Republikein, Trump, het zou winnen... en dan een conservatieve kandidaat zou aanwijzen. En dat moet dan door het congres heen. En dat kan nu, want ze hebben een meerderheid. Um, het gevolg is dat uh, Trump waarschijnlijk inderdaad een conservatieve rechter gaat aanwijzen. En als er tijdens zijn ambtstermijn en met een vergelijkbare uh, congressionele samenstelling... nog meer rechters uh, verdwijnen... ...dan uh, kan hij nog meer conservatieve rechters aanwijzen. En dat ja. heeft enorme culturele effecten. Vooral langdurige kader... effecten. Ja, maar in dat kader wil ik ook zeggen... Uh, ...een andere rechter, uh, de, de meest linkse daar waarschijnlijk... Uh, ...Ruth Bader Ginsburg... ...had gezegd tijdens de campagne... ...als Trump president wordt, neem ik ontslag... Ja, dat zou voor haar natuurlijk een enorm domme zet zijn. Want als ze dat doet, kan uh, Trump twee conservatieve rechters aanwijzen. Dat gaat zij niet doen. Nee. Maar uh, zij zal net zoals die uh, laffe celebrities die eerst roepen dat ze gaan en het dan niet doen, zal zij dat ook zo geroepen hebben en het vervolgens niet doen. Als ze het wel doet, vind ik dat trouwens dapper. De celebrities en zo die nu wel daadwerkelijk woord houden en opdommen. Ik ben het niet met ze eens, maar ik heb er respect voor dat ze woord houden. Um, ik verwacht het echter niet. Um, terug naar het idee van cultuur. Die rechters die vormen uh, de juridische cultuur van de VS. Um, dan hebben we het over de zaken als uh, de hete hangijzers. Uh, de, de abortuswetgeving, de wapenwetgeving, uh, het, het homohuwelijk. Eigenlijk van die dingen die in Nederland altijd worden genoemd als de Amerikaanse <lacht> Ja. Die, die. En daar gaat uh, Trump een stempel op kunnen drukken. Nog meer dan dat echter... Um, de manier waarop hij uh, zijn beleid vormgeeft de manier waarop hij spreekt met andere wereldleiders de manier waarop hij zich opstelt naar andere landen toe uh, vormt het imago van de VS en eigenlijk is imago 90% van alles in de internationale betrekkingen en in de, de gunfactor die je kan krijgen om maar eens even zo'n weke term te gebruiken je, je moet draagvlak hebben en Trump kan draagvlak winnen niet door er nog extra stemmen in het congres bij te krijgen. Want die heeft hij wel. Maar door het volk te mobiliseren. Obama heeft dat zijn kant op gedaan. Trump kan dat de andere kant op doen. Hij kan de cultuur van de Verenigde Staten wegsturen van dat snowflakeisme. Van dat social justice gedoe. En het terugbrengen naar het idee van American values. Amerika zoals het vroeger was. Of liever zoals het zou moeten zijn. Het idee Amerika wordt weer uh, iets waar je trots op kan zijn. Het moet weer groot zijn. Het moet weer mooi zijn. En mensen die dat horen hier en die daar commentaar op leveren... die zeggen ja, maar dat is gewoon populisme. Maar voor uh, Amerika is dat iets heel anders. Amerikanen uh, zien hun, uh, hun land bijna als iets religieus. De civic religion wordt dat genoemd. Washington is bijna een heilige. De symboliek is van enorm belang. En op het moment dat ze zich daar niet trots over kunnen voelen... en zij moeten horen dat Amerika zich eigenlijk moet schamen... dan voelen ze zich daar ook helemaal niet goed over. Dat is als een soort nationale schizofrenie. Terwijl wat Trump nu doet, is dat genezen. Amerikanen willen het gevoel geven, jullie kunnen trots zijn op jullie eigen land. Jullie mogen dat. En dat gevoel brengt uh, nieuw potentieel. En zal ervoor zorgen dat het een uh, voorspelling is die zichzelf waarmaakt. Ik denk dat uh, hij op dat gebied uh, de Amerikanen weer uh, kracht en zelfvertrouwen zou kunnen geven. Moet ja. hij het wel goed doen. Het kan ook mislukken. Maar hij kan dit. Hij heeft een kans om dat uh, te doen. En dan kan hij eigenlijk nog wel eens naar voren komen als een van de meest verenigende presidenten... die Amerika ooit heeft gehad. Terwijl Obama ja. juist een verdelende president was. En, en, en dat vind ik het grappige aan Amerika. Dat, uh, en dat is ook iets wat ik me de laatste tijd wel vaker besef hoor. Van... Het is voor ons zo'n vanzelfsprekendheid dat Amerika de leidende rol heeft in de wereld. Niet alleen maar politiek, maar ook militair uh, en vooral cultureel gezien. Um, uh, ja, ik, weet, ik vind het zelf wel heel belangrijk dat Amerika ook echt Amerika blijft in die zin. Dat het laat zien van hey, wij zijn een land wat het goed voor elkaar heeft. Wat een geweldige grondwet heeft en dat al 250 jaar oud uh, 275 jaar oud geloof ik. Um, en het is eigenlijk het enige land in de wereld wat gewoon op grote schaal durft te staan... ...voor alle rechten waar we voor gevochten hebben sinds de verlichting. Um, je ziet dat Europa gewoon een soort backwards continent begint te worden. Hè, waar de linkse politici de macht grijpen en we ja, uh, vooral heel veel moppen op Amerika... ...terwijl ondertussen onze eigen cultuur gewoon kapot wordt gemaakt... Um, en wat dat betreft ben ik vooral heel blij met Trump inderdaad. Dat hij wel weer ervoor durft te staan. Van hé, hey, als Amerikaan mag je gewoon trots zijn op je land. Want het is gewoon het beste land ter wereld. En dat, dat is ook een mening die ik deel. Ik bedoel, ik zou bijna durven zeggen dat ik me misschien wat meer Amerikaan voel dan Nederlander. En dat klinkt heel stom. Um, maar ik voel me wel heel erg verbonden met Amerika en Amerikanen. En de waarden waar zij voor staan. Ik weet niet ja. hoe, hoe dat met jullie zit. Uh, <laughs> Ik snap heel goed wat je daarmee bedoelt. Um, ik ben zelf, ik vind mezelf toch echt wel een, een Europeanen, een, een Westerling in brede zin. Mm -hmm. Maar ik snap heel goed dat gevoel dat die Amerikanen hebben. En ik denk dat dat gevoel de laatste jaren behoorlijk absent is geweest. Dat dat nu weer terugkomt. En ook in de praktijk zal Trump daar vorm aan kunnen geven. Um, als hij een, uh, die muur daadwerkelijk bouwt en het immigratiebeleid hervormt... Dan zal hij ervoor zorgen dat er minder problemen zijn met illegale immigranten. Maar dat de legale migranten zich uh, meer Amerikaan gaan voelen. En dus uh, trots zal zijn op het feit dat zij het op de goede manier hebben gedaan. Ja. Eerlijk zijn doorgekomen. gekomen. Ja. En dat ze het verdiend Zullen, uh, hebben. En dat is wat Theodore Roosevelt ook zei. Die uh, unhyphenated American. Je was toen niet meer, want toen hij president werd, dat was aan het begin van de 20 e eeuw. Toen was het, uh, je bent Italian American of German American. Maar nee, hij zei unhyphenated American. Gewoon American is wat je bent. Niet dit streepje Amerikaan. Nee, Amerikaan. Punt. Einde verhaal. We zijn allemaal hetzelfde. En uh, datzelfde effect kan Trump ook hebben. Um, wanneer hij zegt, uh, ik ga de banen in Amerika weer terugbrengen. Dan gaat die uh, nepvrijhandel uh, tegengaan. Er uh, zijn heel veel uh, verdragen opgezet de laatste tijd die uh, werken tegen uh, de vrijhandel en voor een soort corporatistisch model. En Trump wil die verdragen ontmantelen. Um, in eerste instantie wordt dat beschreven als protectionisme. En op een zeker vlak is dat, uh, ook waar je naar kijkt. Nou ben ik niet zo voor protectionisme, maar ik denk dat het ontmantelen van die corrupte verdragen juist betekent dat de volgende president, na Trump, dan weer kan streven naar echte vrijhandel. Ik zie daar dus een noodzakelijke genezende stap in. Trump kan dan uh, verdragen die bijvoorbeeld toestaan dat uh, China uh, al hun producten dumpt op de Amerikaanse markt. Maar er wel sancties in China zijn tegen Amerikaanse producten. Die verdragen kan hij opzeggen en zeggen gelijk speelveld: Vrije handel beide kanten op of protectionisme beide kanten op? En dan wordt het waarschijnlijk eerst protectionisme beide kanten op en daarna echt vrije handel beide kanten op. En dat is een, uh, uiteindelijk een positieve ontwikkeling. Um, de relaties normaliseren met Rusland. Ook een uh, grote stap die Trump kan zetten. Dat zal ook Amerikanen uh, internationaal weer een heel ander gevoel geven. Want dan krijg je het effect um, dat de Amerikaan niet meer wordt gezien als de oorlogshitser. Zoals je nu vaak ziet. Sinds um, de, de oorlogen van George W. Bush. Maar dat Amerika weer wordt gezien als een land dat leidt als voorbeeld. Niet als dat jouw tellen hoe je het moet doen, maar een land dat uh, laat zien hoe je het moet doen en daar niet zo pretentieus over doet. Al deze factoren kunnen Amerikanen weer het gevoel geven dat ze iets hebben om trots op te zijn. Er nou, zijn weer banen in Amerika. Amerika wordt alom in de wereld weer gerespecteerd. Amerika neemt zichzelf serieus. Amerika mag trots zijn op zichzelf. De infrastructuur die nu afbrokkelt wordt weer serieus opgebouwd. Het, het ziet er weer beter uit het is een, uh, een land waar je echt trots op mag zijn. Het is great again. Nou, ja. De plannen van Trump kunnen dit echt bewerkstelligen. Ik, ik zie het hoopvol in. Wat ik, wat ik het grappige vond uh, is dat volgens mij gisteren uh, hebben de Europese regeringsleiders hebben besloten om zo snel mogelijk een, uh, of, uh, contact met Trump te hebben, mm -hmm. dus om Trump te ontvangen in Europa nog voordat hij president wordt. ...om al met hem te gaan praten over wat zijn presidentschap gaat betekenen... ...voor de relatie Amerika-Europa. Mm -hmm. Maar wat, wat ik zo grappig vind... ...of wat ik eigenlijk beschamend vind... ...is wij... ...zijn een continent met 500 miljoen inwoners. Of in ieder geval meer dan dat. Maar de Europese Unie bestaat uit 500 miljoen inwoners. Amerika heeft er geloof ik 300 op dit moment. Um, maar wij zijn wel volledig afhankelijk... Van, de Amerikaanse, ...van het Amerikaanse leger... ...om ons te beschermen. Terwijl wij... 60% meer inwoners hebben. Hoe triest is het dat wij in Europa onszelf niet eens meer kunnen beschermen. En wij half in paniek raken als we merken dat die NAVO misschien toch wat minder bescherming gaat opleveren dan we al die tijd hadden verwacht. Hoe sta jij er tegenover? Ik denk dat het heel erg goed voor ons zou zijn als uh, Trump daar woord houdt. En inderdaad uh, eist dat alle NAVO-landen een eerlijke bijdrage gaan leveren. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de verzorgingsstaten in Europa die toch behoorlijk corrupt en bureaucratisch zijn, dan zie je dat dat is gedaan op het moment dat Amerika ons begon te beschermen en wij onze defensiebudgetten behoorlijk konden verlagen en het extra geld is gebruikt om sociale voorzieningen zogenaamd te regelen, maar vooral om heel veel ambtenaren in te huren die dat allemaal kunnen administreren. Ja. Um, Zo'n bureaucratie is een soort hobbyisme. Dat kan als iemand anders het zware werk doet. En in nou ja, dit geval dat betreft, het Amerika. Wat dat betreft denk ik dat wij gewoon een soort, soort verwend kind zijn als Europa. Ja. Dat van jarenlang door papa en mama is beschermd. Nou, ik zou en, zeggen uh, een, uh, een dikzak die uh, nooit is aangemoedigd om te gaan sporten. Of om hard <laughs> te werken of om iets te doen. En die daar gewoon een beetje uh, uh, lui op de bank hangt. En uh, niks voor elkaar krijgt. En op het moment dat Trump zegt, oké, okay, maar ik kom jou niks meer brengen. Jij gaat zelf maar aan het werk. Dan, uh, dan zal je zien dat dat een bijzonder uh, kort, kortstondig pijnlijke, maar uiteindelijk heel gezonde ontwikkeling is. Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat wij onze legers gewoon weer een beetje op gaan bouwen. Uh, uh, en uh, misschien dat het uiteindelijk zelfs een positief effect zal hebben op Europa. Omdat we gewoon gedwongen worden met elkaar eruit te komen. In plaats van altijd te kijken naar grote broer Amerika die de boel wel even voor ons gaat... Uh, Gaat oplossen. Een ja. meer uh, gelijkwaardigere verhouding tussen Europa en Amerika. Ja, maar ik bedoel, het is toch raar dat wij met 500 miljoen inwoners... Ja. gewoon geen, geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Ja. Terwijl zij met 300 miljoen inwoners hebben gewoon het allergrootste leger ter wereld. Ja, ja. Maar ja, um, goed, zij, zij zijn natuurlijk altijd, zij zijn altijd één land geweest. En dat maakt het, het grote verschil. En ze durven gewoon... ...heel veel geld spenderen aan het leven. Ja, maar dat zit denk ja. ik bij hun ook wel enigszins in de cultuur... ...dat het meer geaccepteerd is om pro-leger te zijn... ...en om te beseffen dat dat nodig is. Dat moet um... ik zeggen, dat is niet altijd positief. In Amerika gaat nee. het wel heel ver. <laughs> goed, um, vinden jullie het goed om uh, naar ons laatste onderwerp te gaan... ...om even ja. terug de geschiedenis in te gaan? Uh, Victor, je bent het niet overal... Uh, met Trump eens. Uh, Trump heeft Ik vond niet alles goed. Niet alles goed. Uh, Trump heeft Lincoln aangehaald als zijn favoriete president, uh, maar jij ziet dat anders. Vertel. Um, nou, dit, dit hangt redelijk samen met uh, waar we het nou net over hadden: uh, het Amerikaanse uh, militarisme. Mm -hmm. um, Trump is enerzijds iemand die wil dat gaan uh, afbouwen door uh, minder interventies te plegen. Aan de andere kant is hij wel iemand die heel erg hamert op. Uh, die Amerikaanse trots, uh, onze soldaten, ons sterke leger. Um, en uh, Sander zei net, Amerika is altijd één geweest. Nou, dat is niet echt zo. En of het uh, goed is dat het steeds meer één is geworden... Um, is uh, ook een tweede vraag. Um, eerder in dit gesprek hadden we het over het, uh, het rechtshof in de VS... en over van die zaken als uh, wapenbezit, uh, homohuwelijk... Um, abortus, uh, dergelijke kwesties. Er zijn nog wel wat meer uh, zaken, zoals bijvoorbeeld uh, euthanasie... en de uh, war on drugs, die uh, Trump waarschijnlijk ook niet stop gaat zetten. Um, dat zijn allemaal zaken waar de federale overheid in Amerika zich heel diep mee bemoeit. Um, en Trump ziet dat ook wel uh, goed zitten, dat uh, de federale overheid dat doet. Dat is niet hoe het in de grondwet staat. Um, in de grondwet, in het specifieke tiende amendement bij de grondwet dat meteen na de grondwet is aangenomen, um, staat namelijk dat alle uh, machten en bevoegdheden die niet expliciet in die grondwet worden toegekend aan de federale overheid, uh, in de juridictie van de aparte staten blijft. De federale overheid mag helemaal niet beslissen over het homo huwelijk Iedere staat moet dat zelf doen. Zelfde voor abortus. Die uitspraak Roe v. Wade is volstrekt ongrondwettelijk. Belachelijk dat ze, dat ze daarop hun uh, wetgeving baseren, want iedere staat zou dat apart moeten behandelen. In zekere zin zijn de Verenigde Staten, uh, zouden de Verenigde Staten grondwettelijk uh, veel decentraler georganiseerd moeten zijn. Het zijn echt Verenigde Staten. Het is niet de VS is, maar de VS zijn. Um, dat is. Uh, tot de Amerikaanse burgeroorlog, zoals dat dan wordt genoemd, is dat uh, het geval geweest. Uh, Trump noemt Lincoln vanwege zijn verenigende rol als zijn grote voorbeeld. Ik zou, als ik daar uh, als uh, enthousiast amateur-historicus naar kijk... Uh, willen zeggen dat Lincoln een behoorlijke oorlogshits was... en dat hij de grondwet totaal niet aan zijn kant had. Je kan wel uh, zeggen, Slavernij, wat die zuiderlingen hadden, dat was uh, moreel walgelijk... En dat is allemaal een zeer redelijk standpunt. Maar dat is niet waar die oorlog over ging. Lincoln heeft zelfs gezegd... Uh, al uh, kan ik die oorlog nu winnen... door slavernij voor eeuwig te garanderen... dan doe ik dat ogenblikkelijk. Ja. Hij heeft het zuiden aangeboden om slavernij in de grondwet op te nemen... als zij maar ogenblikkelijk uh, hun uh, secessie ongedaan maakten. Um, het ging hem om het behouden van de Unie... en om het vergroten van de macht van de centrale overheid... En de primaire reden waarom die Zuidelingen uh, zich hebben afgescheiden... was niet zozeer om slavernij te behouden. Dat was wel hun uiteindelijke motivatie. Maar uh, om hun uh, soevereiniteit als onafhankelijke staten te handhaven. Natuurlijk uh, was de uh, uiteindelijke gedachte daarbij wel... Uh, dat uh, de afschaffing van soevereiniteit uh, de, ook de afschaffing van uh, slavernij zou betekenen... Maar uh, daar was het Lincoln niet specifiek om te doen. Het ging hem erom dat de federale overheid alle macht moest hebben. En met de, met de politiek van Lincoln is eigenlijk uh, de basis gelegd... voor de almachtige federale overheid in de VS. En dat heeft ook heel veel uh, negatieve consequenties. Um, ik denk in dat kader dat het uh, stukken beter was geweest... als uh, Lincoln nooit president was geworden en nooit een burgeroorlog was gevoerd... Um, en uh, slavernij uh, zonder oorlog was afgeschaft. Wat het letterlijk in ieder ander westerse land is gedaan. Hm. Dat het in alle westerse landen behalve één, namelijk Brazilië, op dat moment al was gedaan. En Brazilië heeft het als laatste afgeschaft in de jaren 1880. Dus uh, slavernij had het niet lang meer volgehouden. Er is daar een afschuwelijk bloedige oorlog voor gevoerd. En Lincoln heeft de federale uh, overheid almachtig gemaakt. En... Dat is niet iets dat ik bewonder. En ook daar krijgen wij in de geschiedenisboekjes en in de media die daarover naar buiten komen, zoals films, krijgen wij te horen dat Lincoln bijna een heilige is. En het is opvallend dat Trump dat verhaaltje deelt. Want dat is dezelfde soort eenzijdige geschiedschrijving waar hij zelf ook mee te maken krijgt op het moment dat de media over hem berichten. Uh, en als ze zeggen dat Hillary de perfecte kandidaat is en dat Trump absoluut niets goeds kan doen... dat is, als, um, dat is de, het, hetzelfde proces waarbij wordt gezegd uh, dat Lincoln een held was... en dat hij in alles gelijk had en dat die zuidelingen volstrekt fout zaten. Ja, ze hadden uh, slavernij en dat was immoreel. En als Lincoln had gezegd, schaf slavernij af, anders oorlog... Dan was dat een heel ander verhaal dan, wanneer, dan wat er in werkelijkheid gebeurde. Namelijk volledig in overeenstemming met het tiende amendement. En na democratische stemmingen hebben die staten zich afgescheiden. En Lincoln zei: Ja, het kan me niet schelen, ik herken het niet. Ik ga de oorlog tegen jullie voeren om jullie terug te veroveren. Ja. Je moet er rekening mee houden: die, uh, die secessie was net zo legaal, in, of eigenlijk legaler, dan uh, de die zich afscheiden van Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië had daar helemaal geen wetgeving over. Maar de Amerikaanse wetgeving stelde expliciet dat wat niet in de grondwet geregeld was... Uh, ...onder het, het gezag van de Staten viel. En over secessie staat niets in de grondwet. Dus legaal waren de, uh, de zuidelijke staten een onafhankelijk land geworden. In hoeverre denk je dat uh, uh, dat sentiment nu nog leeft? Van de zuidelijke staten versus de noordelijke staten? Nou, ik denk dat dat nu uh, voor een deel nog leeft als een cultureel idee... Ik denk voornamelijk dat er in de zuidelijke staten niet meer het idee bestaat... dat zij onafhankelijk willen worden. En absoluut niet het idee, behalve bij wat, wat gekke KKK-lieden... Uh, die trouwens ook in het noorden zitten, uh, dat slavernij een goed idee was. Dat is helemaal niet waar het om gaat. Um, het uh, is bij, uh, bij de zuidelijke activisten op dit moment meer het idee... dat zij die uh, rechten van de soevereine staten terug willen. Zij willen het weer decentraliseren. En grappig genoeg... Um, als Trump inderdaad conservatieve hoge rechters aanwijst... die doorgaans sympathie hebben... voor deze strikte interpretatie van de grondwet... een idee dat overigens van Thomas Jefferson komt... de schrijver van de onafhankelijkheidsverklaring... en de man die toch echt wel weet waar het over gaat... Um, die, uh, als Trump die, uh, dat slag rechters aanwijst... dan kan het zijn dat hij onbedoeld een deel van het, uh, het kwalijke werk van Lincoln... Om, uh, toch ongedaan kan maken... Dat zou ik toejuichen. Uh, maar wat betreft secessie denk ik niet dat dat uh, nog veel kansen heeft. Hoewel, Trump heeft de linkse mensen aan de Westkust aangemoedigd... om dat idee opnieuw uh, in, hun, uh, in hun hoofd te krijgen. Er zijn al activisten, helemaal daar in California, in uh, Los Angeles... en dat andere uh, uh, socialist nest, uh, San Francisco, die... Uh, die zijn toch uh, behoorlijk aan het praten over... ja, eigenlijk zouden wij een onafhankelijk land kunnen zijn... dan zouden wij, best wel een, uh, zouden wij net zo groot zijn als een serieuze econo uh, economie in Europa. Um, wij kunnen best wel onafhankelijk worden. En uh, Trump is natuurlijk, als hij Lincoln uh, uh, als voorbeeld ziet... absoluut niet voor zo'n feestje. Maar grappig genoeg, als hij er zou zeggen... goed, ga maar dan uh, zou dat uh, zijn eigen kansen op herverkiezing behoorlijk vergroten. Want ja. uh, California heeft veel kiesmannen en is uh, altijd links. Ja, want wat het grappige is van Californië is dat het een gigantische staat is. Het is echt... Ja. Uh, even... veel te groot eigenlijk. Het, het binnenland van Californië, het noordoosten zeg maar... is ook behoorlijk republikeins, maar dunner bevolkt. En die kuststrook en het uh, zuidelijkste stuk waar veel uh, Mexicanen over de grens zijn gekomen... Zijn, ...dat stuk is links. Dus dan zou ik zeggen, splits die staat in tweeën... ...en het linkerdeel dat mag zich bij Mexico voegen. Als jullie daar zo dol op zijn, ga je gaan. En dan, uh, dan heb je er een rechtse staat bij... ...en een flinke linkse staat minder... ...en dan heb je, nou, dan heb je de komende twintig jaar... ...alleen nog maar Republikeinen uh, die uh, feest vieren. Ja, ja, uh, dat, dat zou je toch leuk moeten vinden. Want er waren inderdaad verschillende ideeën... ...zoals de laatste jaren... ...om inderdaad Californië in vier uh, kleinere staten op te splitsen. Want Californië heeft 40 miljoen inwoners... Ja. Dus dat is gewoon drie keer zo groot als Nederland en dan nog is het nog maar een onderdeel van de hele Verenigde Staten. Ja. Uh, wat dat betreft inderdaad, het valt mij inderdaad op dat hoe meer je leest over Amerika, hoe meer je beseft dat wij het zien als één land. Uh, ja. Omdat het zo naar buiten treedt, dat is natuurlijk het hele doel geweest van de, uh, ja. de Verenigde Staten, dat ze naar het buitenland toe als één geheel optreden. Maar het is zo'n gigantisch land en binnen dat land heb je ook weer zoveel gigantische verschillen. Hè? Alleen het de hele grote verschil tussen um, de kuststreken en het binnenland inderdaad. Ja. Um, wat een veel genuanceerder beeld geeft van het land. Nou, als je kijkt op een verkiezingskaart, dan zie je al die grote staten. En die hebben één kleur gekregen. Maar als je kijkt op een uh, kaart waar de onderverdeling in counties uh, zichtbaar is... Ik heb zo'n kaart uh, met wat commentaar toevallig vandaag op mijn uh, Facebookpagina gezet. Ja. <laughs> um, nou, niet toevallig, naar aanleiding van de verkiezingen natuurlijk. <laughs> Maar dan zie je de, de resultaten. En dan zie je inderdaad... bepaalde gebieden zijn duidelijk voor Hillary. Enorm grote gebieden zijn voor Trump. Maar die gebieden hebben minder inwoners. En er zijn nog veel kleinere geografische gebieden... die uh, duidelijk voor Clinton, duidelijk democratisch zijn. Maar daar wonen veel meer mensen. De kosmopolitische gebieden stemmen links. De grote steden stemmen links. Het uh, zichzelf heel ontwikkeld vindende uh, Noordoosten stemt links... De kuststreken aan het westen, die stemmen links. Uh, en dan heb je natuurlijk daarnaast nog uh, de etnische minderheden. Dus dan heb je langs de Mexicaanse grens uh, counties waar echt heel veel Mexicanen wonen, stemmen links. Hawaii, niet bepaald blank, stemt links. En je hebt een hele strook in het zuiden, precies daar waar uh, de zwarte communities zitten in die zuidelijke staten, stemmen allemaal links. Die, zijn, die counties zijn iedere verkiezing blauw. Terwijl de, alles wat daar omheen ligt knalrood is. Ja. En dan zie je toch dat het enorm verdeeld is. En ik zou zeggen, um, Amerika heeft daar, stuit daar toch wel op de nadelen van het centralisme. Dat uh, Lincoln dus is begonnen. Uh, er zijn wel eerdere voor, voorstanders van dergelijk centralisme geweest. Maar Lincoln heeft het daadwerkelijk uh, klaargespeeld. Um, en dat heeft een enorm nadeel. Want het betekent dat een president en een, een federaal congres heel veel macht hebben... En die gaan over bijna alles. En uh, één partij wint dat. Eén partij heeft dan uh, de meeste macht. En die maakt die regels voor het hele land. Het zou beter zijn als ze teruggaan naar een situatie. Althans, het zou gezonder zijn. Laat ik het zo zeggen. Als ze teruggaan naar een situatie waarin uh, veel meer lokaal wordt besloten. Want dan kunnen lokale gemeenschappen uh, veel regels maken die voor hun passen. En dan worden de dingen die uh, nationaal worden besloten, dat zijn dan de dingen waar, we, waar ze het allemaal wel over eens kunnen zijn. Dan gaat het inderdaad over het buitenlands beleid en de waarlijk nationale zaken. Uh, dat is een gezonder uh, manier van je politiek bedrijven, want dan heb je niet voortdurend ruzie over ieder denkbaar onderwerp. Het zou toch veel beter zijn als uh, 90% van de wetten in Oklahoma gemaakt kunnen worden in Oklahoma en de wetten in Vermont gemaakt kunnen worden in Vermont... en de federale overheid eigenlijk nauwelijks zich bemoeit met een van beide. Dat ze gewoon ja. zelf beslissen wat ze doen. Als Vermont alle wapens wil verbieden, dan doen ze dat maar. En als ze in Oklahoma iedere, uh, iedere 18-jarige een vuurwapen cadeau willen geven... dan doen ze dat ook maar. Dat is hun zaak. Dat ja. is prima. Ja, ik, ik, ik zie het heel erg als een symptoom van iets wat natuurlijk vaak in de media wordt genoemd... Hè? van de grote tegenstelling... Uh, uh, uh, ...tussen de elite en het normale volk. Uh, en dat, dat die tegenstelling steeds groter is geworden... ...omdat bepaalde groepen niet mee zouden kunnen komen... ...met de globalisering bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk een hele grote discussie ook geweest... ...bij Trump versus Clinton. Uh, Trump, ja, die zegt gewoon van... ...ja, uh, die globalisering, dat interesseert me niet zoveel. ...we gaan ons gewoon weer focussen op Amerika. Want we zien gewoon dat heel veel mensen... Uh, ...in de Rust Belt, zoals ze het noemen... Mm -hmm. ...oude industriële gebieden... ...die zijn gewoon hun baan kwijtgeraakt... Um, en ik, ik zelf denk daar af en toe wel eens over na. En ja, ik, ik, ik zie eigenlijk een soort beweging gaan. En ik denk dat die beweging alleen maar sterker wordt. Dat je een hele gro grote groep mensen hebt die heel progressief zijn. Die mee kunnen gaan met technologie, mee kunnen gaan met mondialisering. En een hele grote groep conservatiever um, die meer moeite heeft om mee te komen. Die zich wat lokaler focust. En dat die verschillen steeds groter gaan worden tussen mensen. En dat ook de nieuwe oh. links-rechts uh, as wordt, zeg maar... Dat is wat mensen nu gaat verdelen en niet zozeer of je een uh, liberaal bent of een socialist, zeg maar. Nou, dat hoeft niet, zo, zo, nou, niet per definitie zo te zijn. Het ligt er heel erg aan hoe dit zich uh, gaat ontwikkelen. Amerika zal daar wel het voorbeeld in zijn voor de rest van de wereld. Kijk, als Trump het klaarspeelt, hè, wat hij wil doen. Als hij uh, inderdaad zegt, ik uh, hef die internationale verdragen op dan heeft dat een enorm effect. Want die elite die in de steden en aan de kusten zitten... die enorm profijt hebben bij dit mondialiserende systeem... die hebben daar profijt van vaak omdat zij ook een baan hebben... bij een instituut, soms of zelfs dikwijls een semi- of geheel overheidsinstituut... Waarbij, waarbij dik geprofiteerd wordt van dergelijke corporatistische gedragen... Um, maar op de vrije markt zouden zij het helemaal niet zo goed doen. En uh, de mensen die daar uh, die nu uh, daar enorm last van hebben in Amerika, uh, dat zijn mensen die gewoon eerlijk werk doen. Maar die uh, door oneerlijke uh, concurrentie verdragen uh, hun spullen gewoon niet meer kwijt kunnen. Als jij jouw spullen niet kan verkopen aan China, maar China kan wel de prij ja, hun spullen op jouw markt gooien tegen dumpingprijzen, dan ben je kansloos dan wordt het broodje uit de mond gestoten. En op het moment dat er dan iemand zegt... oké, okay, hoe we het gaan doen, maakt niet uit, maar er komt gelijkspel. Wat China naar ons toe voert als beleid, dat voeren wij naar China. Dus als zij zeggen, wij willen al onze producten op jullie markt kunnen zetten... prima, maar dan kunnen wij al onze producten ook op jullie markt zetten. Geen uh, beperkingen. En dat is wat Trump letterlijk heeft gezegd. Maar zeg je dan, uh, Victor, dat... Uh... Als je dat ongelijke speelveld weghaalt en waar ze spreken misschien op de federale overheid verkleint. En je mensen daardoor dwingt om weer in zeg maar, de normale economie mee te draaien. Dat daardoor die verschillen uiteindelijk kleiner worden? Is dat, is dat ja. jouw idee? Ja, ik denk dat die verschillen dan kleiner worden. Ik denk dat uh, om te beginnen als je dat soort instituten gaat wegnemen. Dat er dan heel veel van die uh, cosmopolitische, uh, redelijk uh, pretentieuze en arrogante types... Die daar zo mooi over spreken en neerkijken op de domme rednecks. Ik denk dat die um, hun baantjes opeens op de tocht zien staan. Weten zij ook eens hoe dat voelt. Omdat die baantjes betaald worden van belastinggeld. En als zij hun baantje kwijt zijn, dan moeten zij ook op zoek naar echt werk. En dan moeten ze ja. meedraaien op de markt. En ik weet niet of ze dan nog wel zo'n voorstander zijn van allerlei corporatistische verdragen. Want dan voelen ze het zelf. En het is maar, altijd NIMBY, hè. Not in my backyard. Maar, maar, maar dan nog, hè. Kijk, ik bedoel... Ik denk dat als we de afgelopen tien jaar moeten typeren als een tijdperk... dan denk ik dat het de tijdperk is van de, de millennial hipster. Um, een, be een beweging die jij volgens ook met leden ogen aanziet. Um, het feit dat, dat mannen gewoon poesies aan het worden zijn... dat we een soort kosmopolitische mens krijgen... die ja, in alles ongeveer lijkt uh, uh, terug te willen gaan... in plaats van vooruit te willen gaan... Um, en die beweging heb je denk ik ook los van de vraag of mensen wel of niet voor de overheid werken. Ik bedoel, je ziet dat New York, ja, dat, dat, is, dat is gewoon voor de helft zijn het hipsters bijvoorbeeld. Hè. Dat zie je ook in Californië. Terwijl ja, het, in het midden van het land, dat zijn zeg maar de hardwerkende mensen. Die zeggen van ja doe maar, doe eens even gewoon weet je wel. Uh, ja, daar heb je ook rekening op? mee. Dat dat, uh, dat, dat gedoe, um, die, die, die, die, die zwakte zeg maar. Die kan gewoon. Uh, die kan alleen maar bestaan bij de gratie van andere mensen die daarvoor betalen op een of andere manier. De meeste ja. van die, uh, die hipstop-types profiteren van één of andere overheidsregeling. Waardoor zij het heel makkelijk hebben. Dat kan het zijn dat ze uh, enorm gunstige studentenleningen hebben afgesloten. En dan een van de regelingen van Obama ging daarover. Dus de mogelijkheid om te proberen om die schulden uit te komen of ze gewoon afstellen niet betalen. Uh, of om te zeggen. Uh, er is niks trouwens tegen zo'n leningstelsel. Er is ook niks tegen dat je dat uh, aanneemt. Maar er is wel een probleem hè, op het moment dat zij dan stemmen op Bernie Sanders, die het allemaal wel kwijtschelden, en dan uh, kunnen ze lekker hipstop doen en dan denken, ik heb geleefd op de pof, doei. Um, die manier van denken is heel dominant bij uh, die bevolkingsgroep. Allemaal zeuren over wat zij allemaal mogen hebben, wat hun uh, verworven rechten zijn, maar niet over de plichten praten. En iemand anders die moet zijn vingers tot op het bot kapot werken. Die werkt daar ergens in uh, Michigan of in uh, Iowa en die, uh, die zien hun vingers bloeden en die doen het werk en die krijgen helemaal niks. En die staten daar dacht Hillary Clinton wel even te winnen. Nee. Ja, ja, dat is een illusie. Ja, ja ik, zie het, ik zie het zelf heel erg als, als de tegenstelling tussen uh, uh, geweldige idealen, waarbij je uh, je ogen dicht houdt voor hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En mensen die wel gewoon een soort gezond verstand nog steeds uh, hoog houden. Uh, dat is denk ik een beetje de typering van, het, van die hele cultuur... Marxisme, wat we de afgelopen jaren zien. Ja, het wensdenken, uh, de maakbaarheid. versus het gezonde verstand. en het uh, ja, uh, denken in contact met de realiteit. Denk ja, ik ja. dat uh, de, het onderscheid is. Uh, we kunnen zo nog uren doorgaan. Uh, maar we moeten echt richting een afronding, uh, helaas. Uh, uh, Victor, is er nog iets. Uh, wat je niet hebt kunnen zeggen in dit interview. en wat je heel graag zou willen zeggen? Kort, toch wel los. Ja, nee, eigenlijk niet. Ik, ik denk dat we het redelijk behandeld hebben. Um, het zou interessant zijn om dit uh, na zeg, uh, twee jaar Trump nog eens een keer te doen... Ja. om te kijken wat hij tot dan toe eigenlijk heeft klaargespeeld. Ja. Want ik denk dat hij heel veel kan doen... maar nu moet hij het ook wel bewijzen dat hij het gaat doen. Als hij, ja. als hij het slim speelt, kan hij een van de beste presidenten zijn die ze hebben gehad. Misschien nog één korte vraag, uh, Stata. Ik weet mm -hmm. dat je hem uh, nu heel streng aankijkt. Um, <laughs> Wat is, het, wat is volgens jou, Victor, het allerergste wat Trump zou kunnen doen met de macht van de president? Het allerergste. Um, wat hij daarmee uh, zou kunnen doen, uh, is in feite uh, Obama imiteren en gaan uh, zeggen... ...oh, het congres luistert niet naar me, nou dan ga ik ook per executive order uh, aanrommelen. En dan ga ik de macht van de president vergroten en die checks en balances zoveel mogelijk uh, aan de kant uh, schuiven... Um, dan denk ik nog steeds niet dat hij daar heel erge dingen mee gaat doen. Maar het precedent dat hij dan zet is uh, heel schadelijk. Want uh, iedere macht die jij schept kan uiteindelijk ook uh, op een kwalijke manier gebruikt worden. Ik denk dat dat het, uh, het gevaarlijkste risico is. Trump heeft wel een enorm ego. En als er niet wordt, uh, met hem wordt meegemerkt dan kan het wel eens zijn dat hij op die manier probeert om toch nog zijn zin door te drijven. Ja, dat, zou, de, uh, dat zou niet best zijn. En misschien dat het congres dat ook, ook gedoogt, omdat ze zo blij zijn dat ze überhaupt de meerderheid hebben. En denken: van ja. nou ja, laat dan maar. Uh, we hebben een uh, Republikeins congres en een Republikeinse president, dus we, we gedogen maar wat hij doet. Ja, duidelijk. Goed. Uh, Victor, heel erg bedankt voor dit interview. Het was erg interessant. Uh, ja, veel dingen ja, van ja, opgestoken. Ja, zeker weten. Dus uh, graag nog, nog andere, een keer over twee nog jaar. andere onderwerpen waar je uh, nog een keer graag voor terug zou willen komen in onze show? Oh joh. No. <laughs> Gooi er een muntje Vandaag in. Daar hebben we het nog wel over. Prima, daar gaan we het zeker over hebben. Uh, Sander, zullen we de podcast gaan afsluiten? Zeker. Leven de republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen een gun. Greed is good. Dit was de Vieren podcast en tot volgende week.